KRO's radiotheater gaat open met In de Dierentuin. Geschreven door Anita de Rover. Ik breng u naar de dierentuin met dit gegeven. Anneke heeft nog niet zo lang geleden haar relatie met Gerard beëindigd. Gerard wil haar graag nog één keer zien. En waar op het bankje in de dierentuin waar ze elkaar een jaar geleden voor het eerst hadden ontmoet. Anders? Ja, dat doe ik altijd als ik een nieuwe periode inga. Net als nu, als er een relatie uitgaat. Oh, ik vind het wel leuk zitten. Je hoeft het niet leuk te vinden. Ik vind het leuk. Wil je nog over onze relatie praten? Nee, ik wil alleen naast je zitten. Net als een jaar geleden. Toen was je zo verlegen. Ik liep langs en zag je zitten met je knieën opgetrokken. Je klemde ze met je armen tegen je aan. Dezelfde spijkerbroek als nu. Je leek heel jong. Je zei dat het een gesloten houding was. Ja, ik wilde indruk maken. Ik zat me af te vragen waarom ik hier naartoe gegaan was. Ik weet het nu nog niet. Je had een cadeaubon voor je verjaardag gekregen. Oh ja, en die was na die dag verlopen. Ik was zo blij dat die bon niet een dag later verliep. Gerard, moeten we het over dit soort dingen gaan hebben? Dat hebben we al zo vaak gedaan Laten we naar de dieren kijken ik, ik, ik hou eigenlijk niet van dierentuinen Mijn ouders hadden vroeger een abonnement op de dierentuin Ik wilde altijd bij de leeuw slapen Bij de leeuwen Ja, ik weet het Mijn moeder zei dat zwanen niet bij leeuwen passen Ze vond mij een zwaan <laughs> Ze zei het laatst weer ik vertelde dat het uit was tussen ons. Oh, ja? Een zwaan rouwt eeuwig, zei ze. En jij bent als een poes. <lacht> een poes is niet trouw. Ze blijft niet lang bij haar geliefde. Daarom vind je een poes ook niet in de dierentuin. Ze is het bekijken niet waar. Wat ben jij toch een lekkere filosoof? Ga jij nog op vakantie dit jaar? Geen idee. Ik kwam toevallig de foto's van vorig jaar tegen. Een ober had er een van ons samengemaakt. Weet je dat nog? Een leuke foto is dat. Jij had blauwe lippen van de wijn. Jij keek de andere kant op. Waar keek je eigenlijk naar? Geen idee. Misschien was ik. misschien was ik gewoon verlegen. Dat kan ik me niet voorstellen. Nee, dat kan jij je niet voorstellen. Jij denkt dat de hele wereld tegen je is. Nu ben jij een filosoof. Dat heeft niets met filosofie te maken! filosofie is verwondering. Mijn opmerking heeft eerder betrekking op chronische oogkleppen. Die worden structureel weer aangebracht als iemand ze probeert weg te... Oh, sorry. Nee, dat, dat had ik niet moeten zeggen. Ik, ik draaf door. Nee, je hebt gelijk. En ik ga verandering inbrengen. Het werkt alleen als je het op jouw manier doet. Ja, ik weet het. De verandering zal helemaal op mijn manier gaan. Wat ga jij doen dan? Ik wil het nog even voor mezelf houden. Je bent lief, Anneke. Jij ook. Ik ga even naar het toilet. Wil je op me wachten bij de ingang? Ja, ja natuurlijk. Dag, lieve Anneke. Doei, tot zo. Gerard. Gerard. Dames en heren, we willen door u op attent maken dat de dierentuin over enkele minuten sluit. Gerard. Zou u zo vriendelijk willen zijn hey, om zich naar de uitgang te begeven? Hey! Roos Radiotheater was dat in de dierentuin, geschreven door Anita de Rover met de stemmen van Herman de Jong en Ilse Ome Techniek, Hajo van de Werf, regie Louis Huwets.